5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Miljoenen huishoudens zonder stroom na orkaan Irene. Opstandelingen Libië richten zich op geboorteplaats Gaddafi. En hockeymannen Oranje lopen Europese titel mis. <tied>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 Inmiddels zitten zo'n 3,5 miljoen huishoudens aan de Amerikaanse oostkust zonder stroom. Tientallen grote elektriciteitsmasten zijn omgewaaid en het zal dagen duren voordat de schade is hersteld.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 De Nederlandse hockeymannen hebben de finale om de Europese titel van Duitsland verloren. In München Gladbach won Duitsland met 4-2. Nederland stond al na een minuut met 1-0 achter. De ploeg maakte nog wel gelijk, maar kwam daarna op een 3-1 achterstand. In de slotfase werd het 4-2 voor de Duitsers. De Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius, bijgenaamd de Blade Runner, heeft op het wereldkampioenschap Atletiek op de 400 meter de halve finale bereikt. Pistorius loopt met twee protheses. Zijn twee onderbenen zijn geamputeerd. Zij is de eerste gehandicapte atleet die meedoet aan een wereldkampioenschap voor niet-gehandicapte sporters. Pistorius werd geweerd van de Olympische Spelen in Peking, maar mag wel deelnemen aan de Spelen in Londen. In de Eredivisie heeft AZ een ruime uitzege op Groningen behaald. In de Euroborg werd er 3-0 voor AZ. Feyenoord-Herenveen eindigde in 2-2. Heerenveen speelde het laatste halfuur met 10 man. De laatste 10 minuten met 9 man. En eerder vanmiddag versloeg ADO in Doetinchem de graafschap met 3-0. De wedstrijd PSV-Excelsior is om half vijf begonnen. Het weer. Vanavond neemt het aantal buien af. Landinwaarts klaart het op, maar vannacht kan er in het noorden wat regen vallen. Elders overwegend droog en koel met minimaal rond 10 graden. Morgen in het noorden bewolkt met buien en een gaat of 16. In het zuiden 18 graden met ook wat zon en smiddags kans op een bui. De dagen daarna wordt het iets warmer, maar blijft er kans op een enkele bui. Het Mark-Theater in Amsterdam verwacht vanaf september...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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de afrit IJmuiden, 2 kilometer. De A13, Den Haag-Rotterdam, tussen Delft-Noord en Delft-Zuid, 4. Op de A15, van Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afrit Arkel en Gorkum, 3 kilometer. En door wegwerkzaamheden vielen op de A27 van Utrecht naar Gorkum... voorknopend Rijnsweer, dat levert 2 kilometer op. Nog eentje bij Utrecht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. Zes minuten over vijf, uur, hoorde het net. En om half vijf begonnen PSV Excelsior. Stand was 0-0, waarmee we het nieuws in gingen, Bas. Het is 1-0 geworden voor PSV via een uh, prachtige goal van Dries Mertens... die de bal vanaf 35 meter uit de vrije trap in de kruising schiet. Was het zo bedoeld? Ja, dat zal altijd de vraag zijn. Het leek eerlijk gezegd op een voorzet die het doel in indwarrelde. De koppers hoefden niet op te treden. Mertens liet trouwens weer langs twee man en een aardige voorzet. Dit keer grijpt de ruiter wel in. De keeper van Excelsior waar hij dat dus zo even naliet. Want als zo'n bal erin dwarrelt, hoe mooi en hoe goed gepast het ook allemaal was... Zie je er als keeper toch altijd een beetje ongelukkig uit. Dat zal de Ruiter zich realiseren. Na dik een half uur PSV via Mertens, via Anders, op 1-0. Lars keert bij beach volleyball. Derde en beslissende set, Lars. Helaas, helaas. Het is Schuil en nummerdoor niet gelukt om deze wedstrijd te winnen. En daarmee het eerste World Tour overwinning van dit seizoen binnen te halen. Nee, Ricardo en Cunha waren te sterk voor het Nederlandse koppel. De eerste set lieten ze nog uit handen lopen. Maar in de tweede en de derde set pikten de Brazilianen het uitstekend op Schuil. En nummerdoor gingen veel meer fouten maken. En lieten het liggen op Scheveningen. Het werd 15-8 uiteindelijk in de derde set. Helaas geen Nederlandse overwinning op het enige Nederlandse internationale volleyball to go. We gaan uh, fietsen, Gio Lippens, de laatste kilometers. Die grote klim, zijn ze er al aan begonnen? Ja, ze zijn er al aan begonnen. Sterker nog, ze hebben nog maar 11,7 kilometer te rijden. En ze, dat zijn dan die twee koplopers. Die Nederlander, Pim Lichthaard, de nationale kampioen. Trots met die rood-wit-blauwe trui om de schouders. Samen met die ervaren Duitse, Sebastian Lange. Voorlopig blijven ze gewoon mooi bij elkaar zitten. En uh, reizen kop over kop de berg op. Dat kan voorlopig ook nog wel, omdat de berg nog niet al te stijl is... Die eerste die zijn allemaal redelijk te doen binnen de 5%. Maar daarna dan wordt het stijler, zo'n beetje halverwege de klim. Dan gaat het in de richting van percentages boven de 10%. Daarachter wordt het tempo gemaakt door de mannen van Katusha... We zagen daar op kop rijden. In ieder geval Vorganov. We zagen carpets op kop meedraaien. Lozada, dat zijn de mannen die het moeten gaan doen voor Joaquin Rodriguez. En dat peloton dat dunkt maar uit. Dat dunkt steeds verder uit. We hebben nog maar een mannetje of 30-40 in de achtervolging. 11,3 kilometer te rijden dus. Op 1170 meter hoogte zitten we inmiddels. En nog steeds die Nederlandse kampioen Pim Licht had in het spoor van Sebastian Lang. De Grand Prix wegracers 125e C&E in Nepal is Hans van Loosenoord met Nederlands inbreng. Met een klein beetje Nederlandse inbreng. Eén coureur slechts. Jasper Iwema had als 24 e getraind. En hij komt net door na drie ronden op de 22 e plaats. Daar koopt hij nog niks voor. Want hij moet bij de eerste 15 eindigen voor punten voor het wereldkampioenschap. Aan de leiding gaat Nico terrol. Koploper in de titelstrijd 125cc. Achtervolgd door de Fransman Johan Zarko. En die achtervolgt hem ook in de tussenstand van het kampioenschap. Veel spanning verwacht op de Speedway in Indianapolis. We keren terug naar een van de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Feyenoord, Herenveen eindigt in 2-2. Dost uit een strafschop zette de Herenveen op voorsprong. Ver met een mooie kopbal. 1-1. Asaidi 1-2. Cabral, 2-2. En toen rood voor Zomer. Twee keer geel. Direct rood voor Smit. Uh, en je dacht, nou 11 tegen 9, daar gaat Feyenoord nog wel met de winst vandoor. Maar er werd heel veel geschoten en gepoogd. Maar het lukte uiteindelijk niet. Eindstand, 2-2. Joep Schreuder in gesprek met de trainer van Feyenoord. En die luistert naar de naam Ronald Koeman. Het was een ongelooflijk leuke pot voetbal. Maar ja, ja zeg het maar, want jij wil natuurlijk altijd winnen. Ja, natuurlijk. teleurstelling heerst ook. en uh, Dat is ook wel weer positief. Want als je het gevoel hebt dat je twee punten hebt laten liggen... dan uh, ja, dat is dat ook wel weer uh, denk ik, een andere situatie. Alhoewel ik wel vind op basis van een uur voetbal... dat we blij mochten zijn met een punt. Waarom? Nou, Ik vond fijn gevaarlijker. Uh, we hadden veel problemen met de rol van AC die vanuit de rechterkant, een vrije rol. Ja, we moesten te ver terug. Ik denk ook dat de tweede call dat hij ja, dat daarin te veel vrijheid krijgt. Buiten de 16. Nou ja, hij schiet er fantastisch in. En dat gaf ons problemen. Dus op basis van een uur uh, kon ik absoluut wel leven met een gelijkspel. Maar later in de wedstrijd door, door twee rode kaarten ja, dan, dan behoud je een gevoel dat, er, uh, dat je de wedstrijd had moeten winnen. Die vrije rol van AJ Saïde duurt een uur, zeg je. Is dat niet te coachen? Althans, ook binnen het veld, de jongens onderling niet. Nou ja, je, kan, je, kunt, je kunt zeggen van oké, okay, de bek Ramstein dekt door en gaat met hem mee. Nou, waardoor Schaak ook heel veel terug tegen Janmaat moest, we kozen we ervoor om in de zone te spelen. Maar, en dan centraal door te dekken. Maar dat, dat moet ik eerlijk zeggen, dat, dat ging niet goed. Je hebt een overtal het laatste half uur, eerst tien, toen 9 zei het zelf al. Uh, ja, is dat te verwijten? Dat je dan niet de 3-2 maakt? Nou, ja, misschien een aantal momenten. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat we zes keer, zeker binnen de 16, uh, vrij hebben kunnen schieten. En, en, en ja, als dan alles overgaat of naast en niet echt op de kool... Uh, ja, dan, dan kun je verwijten dat we, dat we iets meer hadden moeten halen... Maar... We hebben die kansen wel gecreëerd en, en, en we hebben de zijkanten behouden. En, uh, we hebben een aantal goede schietkansen, wat ik zeg. En, en hij had kunnen en moeten vallen, maar ja, je krijgt niet altijd in, in, in die wijze wat je dan uiteindelijk wel verdient. Had kunnen en moeten vallen. Wij gaan even naar Bas Stichler bij PSV Excelsior. Bas. Wat, wat niemand had verwacht gebeurt toch vijf minuten voor rust. De gelijkmaker PSV Excelsior wordt 1-1. Omdat een vrije schop slecht wordt verwerkt. Bij de tweede paal voor de voeten komt van Van Steensel. Die zet de bal voor. En bij de andere kant van het doel. Daar staat tevreden. En die hoeft er alleen maar zijn voeten tegen aan te zetten. Dat doet hij vol overgave. En zo krijgt hij een doelpunt achter zijn naam tevreden. En staat Excelsior in Eindhoven gewoon op 1-1. En is PSV dus weer terug bij af in de wedstrijd waarin PSV denk ik toch in een te laag tempo speelt waarin het in fase van de eerste helft gespeeld heeft alsof het al met 3-0 stond. en dat hoor je nou eenmaal niet te doen Maar zeker toen Mertens die rare vrije schop van 35 meter in de kruising schoot, dacht iedereen in Eindhoven nou dit zit wel snor maar dat zat dus niet snor, tevreden tekent voor de gelijkmaker 1-1 inmiddels in minuut 40 aangekomen bij PSV Excelsior Groningen AZ gaan we het over hebben goede week voor AZ, vorige week ruim thuis winnen in de Europa Cup Ruim thuis winnen... en nu ruim uitwinnen. Groningen AZ 0-3, 4-gever... en Elm. Jeroen Elshoff praat erover met de trainer... die blij zal zijn, de trainer van AZ... Gert-Jan van Beek. Ben je tevreden of ben je heel tevreden? Nee, ik ben tevreden. Tevreden met het resultaat. Ik vind, uh, ik vind het wel een lelijke overwinning. Uh, soms is dat nodig. Uh, want ik vind niet dat wij goed gevoetbald hebben. Ik vind wel dat wij we goed verdedigd hebben. Dat we uh, ook goed mentaal deze wedstrijd... Uh, doorgekomen zijn. Uh, want... Uh, we hebben het maximale eruit gehaald, terwijl we niet, uh, aan de bal niet lekker in de wedstrijd zaten. En, uh, en dat lag meer aan onszelf aan als aan Groningen, vond ik. want ik vond ons uh, veel te uh, wispelturig, veel te ongeduldig, uh, te weinig uh, willen voetballen. Maar aan de andere kant was er wel een bepaalde on onverzettelijkheid naar die vroede voorsprong van ah, dit, dit, dit, dit moeten we vandaag kunnen doen. En, uh, ik moet zeggen, naarmate de strijd vorderde kregen we steeds meer controle, ondanks dat zij op het uur gingen spelen, want dat was misschien wel in ons voordeel. He, want dan is iedere tweede bal uh, leeg was voor ons. He. Dan moet je alleen oppassen dat die in de klus niet een keer goed valt. Nou, dat zat mee. En uh, ja, toen zag je altijd in, in, in de uitvallen wij steeds gevaarlijker werden. En, uh, en uh, in de boel steeds meer open gooiden. En dan maak je die 2-0 en ja, dan weet je gewoon dat, dat, dat zit goed. Het, het feit dat je ontevreden bent, dat uh, verraadt ook dat dit niet helemaal uh, het plan was vooraf. De leek zou kunnen zeggen van ja, uh, AZ heeft het vooraf bedacht en het pakte goed uit. Nee, dan zou ik te veel eer naar onszelf toetrekken. Dat is niet zo. Wij willen gewoon graag domineren. Wij willen graag goed positiespel spelen. Want dat is voetbal. Voetbal is eigenlijk alleen maar leuk als je de bal hebt. En die hadden we vandaag te weinig. En als we hem hadden geschoten, we hem heel snel weg. ja, dan ben je overgeleverd aan de grillen en grollen van een tegenstander. Ja, daarin moet je dan toch weer verdedigen. Dan moet je gedisciplineerd doen. Dat hebben we wel gedaan. Hè? Want ondanks dat uh, heeft Groningen niet veel kansen gecreëerd. Uh, uh, alleen maar heel veel opportunisme. En dat was niet genoeg uh, om, om een doelpunt te maken. Stemt dat je dan wel tot de verenigheid? Want uh, dat jouw ploeg kan voetballen, dat wisten we al. Uh, nu worden ze dus wat teruggedrongen. Maar verdedigend uh, staat het dan wel als een huis. Ja, nou, ik heb van de week ook iets geroepen over leeftijd. Hè? De trainers is elke keer me roepen, we hebben een jonge helft al. Ja, dat kan ik ook roepen, want dat hebben wij ook. Hè? Vandaag weer aan mijn 18 jaar. Maar de leeftijd zegt mij niks. Het gaat erom hoe, hoe je het spel benadert, hoe je het ervaart, hoe je een wedstrijd ondergaat. Maar nou, daarin vind ik dat wij vandaag wel volwassen gespeeld hebben. Hè? Niet, niet aan de bal niet goed, maar wel verdedigen met de absolute wil om, om hier een goed resultaat te halen. Ja, en daar waar je kan toeslaan. En dat is heel volwassen, ondanks de jeugdige leeftijd. Gert-Jan Verbeek 3-0 winnend dus met AZ bij Groningen. De vuelta met die heerlijke slotklim, Gio. Heerlijke slotklim en we hebben de grote doorgaande weg vanaf Begaar verlaten. Inmiddels rechts afgeslagen die nieuwe weg op, de weg die is aangelegd in 2001 in de richting van de top van La Covatilla. En daar wordt het pas echt stijl. Sebastian Lang is de enige koploper die we nog hebben, want Pim Lichtart heeft moeten lossen, is zelfs al ingelopen door het peloton en lang die rijdt op dit moment met een voorsprong van iets minder dan een minuutje... op dat peloton met nog acht kilometer te rijden. Dat weet hij dus al zeker. Dat hij dat natuurlijk nooit van zijn leven gaat redden. Want als dadelijk het tempo gemaakt wordt aan kop van het peloton... dan is het heel snel voorbij. Voorlopig zit iedereen daar nog bij elkaar. Zien we de manschappen van Scarponi daar nog vooraan zitten. Zien we ook een man van Leopard daar vooraan zitten. Natuurlijk, Jacob Vogelsang, de best geclasseerde uit die ploeg. Maxime Monfort staat ook goed. We zien in de vechten ook Denis Menchov zitten man van Geox die samen met Carlos Sastre misschien nog wel wat van plan is. En we weten één ding, zeker dat Igor Anton weer geen goede dag heeft. Want we zagen hem zojuist aan de achterkant van het peloton met zijn ploegmakkers om zich heen meerijden. Maar met moeite aan de staart van het peloton voorop Dan zagen we ook Bauke Mollema. We zagen Slachter, Tom Jelte Slachter die probeerde weg te rijden uit het peloton maar snel teruggepakt werd. En nu kijken we naar de leidensweg van die eenzame koploper Sebastian Lang die nu op het stijlste stuk van de klim is aangekomen. Bijna geparkeerd staat en weet dat het peloton precies een minuut achterstand heeft. Hij wordt zo meteen gegrepen minder dan 8 kilometer nog te klimmen. Slotfase van de eerste helft in Eindhoven. PSV, Excelsior, Bas en dus de verrassende 1-1 tussenstand na de gelijkmaker van tevreden van zo even op aangeven van Van Steensel. Het was voor het eerst sinds minuut 3 dat Excelsior zich weer is in de buurt van de doel van Isaacson melden. Toen had Vinker een aardig schot uit een countertje. PSV blijft toch in een wat laag tempo spelen. Heeft nu wel weer het gevoel dat het moet in de laatste minuut van de eerste helft. Mertens is wel weer handig langs zijn tegenstander. Moet er dan nog een keer langs. Kap naar binnen geeft voor. Lens wil onder de bal door. Of ja, dat wil hij niet, maar dat gebeurt hem wel. En dan komt er weer een kouter van Excelsior. Als tevreden de bal probeert mee te geven aan Vinken... Uiteindelijk Pieters er nog het hoofd tegen krijgt. En dat levert dan weer balbezit op voor PSV. Dat via Wijnaldum en Lens wel twee behoorlijke kansen weer heeft gekregen. En nu komt Wijnaldum weer. Komt Wijnaldum weer. En zit hij er niet in. Want hij wordt eigenlijk door Eekman uit de doelmond gehaald. Die denk ik komt daar nog in botsing ook met de paal. Ik denk overigens dat het niet Eekman is, maar Smit. Krabbelt weer over rent en weet dan dat PSV mag beginnen aan hoekschop 8. De schade aan inderdaad Smit valt mee. Heeft nog wel even last van zijn arm. Maar zal verder moeten, want de rust komt er bijna aan. Nu wisselen is niet handig. PSV hoekschop achter komt die bal. Indraaiende bal. Keeper komt. Toivonen komt ook. En Toivonen wint. Maar komt de bal dan voor langs? steekt zijn arm omhoog en zegt volgens mij raak ik die bal niet als laatste. Maar een van de verdedigers. En dat is men met hem eens. En zo komt hoekschop 9 ook maar meteen. En komt Strootman over naar de rechterkant om die bal voor het doel te slingeren. In de extra tijd inmiddels. Een minuutje komt erbij. Is nog 20 seconden van over. 1-1. PSV Excelsior. Strootman slingert de bal voor het doel. Keeper blijft staan. Is dat verstandig? Ja. Want PSV-aanvallers duwen hun tegenstanders van Excelsior daar weg. Bouma lijkt me de dader. En de bal gaat vervolgens gewoon klaar liggen voor de ruiter. Wesley de ruiter, de keeper, om een vrij schop te gaan nemen. Zo gebeurt er in de slotminuten van de eerste helft toch wel weer voldoende. Wijnaldum en Lens... Hebben dus de mogelijkheden gehad om PSV alweer op voorsprong te schieten. Lens wachtte eigenlijk net een beetje te lang. Nam de bal in de draai ook niet goed genoeg mee langs een tegenstander om snel te kunnen schieten. En Wijnaldum die al een keer eerder een beste kans liet liggen. Heeft er ook nog een goede mogelijkheid gehad. Uit een moeilijke hoek overigens schoot hij ook toen te gehaast naast. Ja, 1-1 rust. Dat betekent dat het voor PSV niet meevalt in deze confrontatie met Excelsior. En Excelsior voorlopig dik tevreden zal zijn. Gaan we naar Hans van Lozenoord voor de Grand Prix wegreisers. 125e Hans. Dan nog steeds Nico Terol aan de leiding en wel met een hele ruime voorsprong. Meer dan 9 seconden op dit moment op een... Uh trio dat erachter aan het knokken is. Johan Zarco, uh, Vignales en Vaubel vlak bij elkaar. En ja, heel opmerkelijk toch, die inhaalrace van Jasper Iwema. Twee keer gevallen tijdens de training op dat circuit van Indianapolis, dat voorzien is van een nieuw wegdek, het infield, het bochtige gedeelte waar de, zeg maar, de autocoureurs niet rijden, maar wat speciaal voor deze motor Grand Prix is gecreëerd. Problemen met de grip, twee valpartijen van Iwema tijdens de training, daardoor slechts een 24 e startplaats, maar hij komt heel mooi naar voren. Iwema is net de laatste ronde doorgekomen op op de 18e plek vanaf de 24e. Ja, hij moet nu verder nog doorstoten. om de punten te pakken voor het kampioenschap. Maar het ziet er in ieder geval goed uit in Indianapolis. 23 graden, een spannende wedstrijd. en nog 14 ronden te gaan. We gaan even naar Os, het OMK zijspankros daar. Er is een uh, behoorlijk ongeluk gebeurd. En uh, Jan Woesink praat ons even bij. Jan. Ja, een vervelend ongeluk. Uh, met de eerste man hier al van de zijspanklasse. En die was drie, drie ronden oud, zeg maar, toen de Belgen Sven Peters, de equipe Sven Peters dus, en Jurgen Heijgerreigers uh, over de kop gingen. En daar reden een aantal mensen bovenop. En toen was uh, de situatie bijna niet meer in de hand te houden, want het was één grote narigheid. Uh, men lag echt op, op, oh ja, op het zand en op, op de harde ondergrond in os en uh, dat was een heel vreselijk gezicht. Ze hebben Heel lang uh, zijn ze nog bezig geweest om de, de bakkenisten nog uh, weer op, de, op, op, op, ja, op, op papier te krijgen, zeg maar eigenlijk. Maar die is inmiddels uh, in een ziekenhuis verdwenen in Noord-Nederland. Die uh, zal het dan nog wel gaan halen, maar de, de, de, de, de stuurman, zeg maar, uh, Peters, die is helaas overleden. Iedereen was natuurlijk vreselijk geschokt, het, het, alles lag door elkaar heen. Niemand wist eigenlijk van, ja, hoe kan, je, hoe, hoe, kan, hoe kan dat, hoe kan dat? En dat is ook niet te bevatten natuurlijk, maar het is wel gebeurd. Een hele vervelende dag eigenlijk voor ons, met name natuurlijk, de organisatoren. Maar ook een vervelende kwestie voor de ONK motocrossen, zijspannen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle sporten en met name motorische sporten. Daar hoeven we dus verder allemaal niet moeilijk over te doen. Wel ...hebben we allemaal uh, toch, wel, wel, ja, toch wel een gevoel van... verdorie zegt, dat gebeurt eigenlijk nooit. En nu in één keer twee mensen die uh, er heel erg aan toe zijn. Eén die dan inderdaad in het ziekenhuis ligt... ...en de andere die helaas uh, overleden is. Ongetwijfeld wist niet iedereen meteen wat er aan de hand was. Is, is de race ook stilgelegd daarna? De race is stilgelegd. Dat is daarna ook niet, uh, niet meer gereden, niet. met andere klassen niet. Want er waren drie en vier klassen die aan de start kwamen in Os... En uh, die, uh, die hebben allemaal een eerste manje gereden. En dit de laatste was eigenlijk de ONK zijspannen zeg maar, uh, voor, voor uh, deze middag. En dan zou er in de namiddag hetzelfde rijtje weer afgereden worden. Dus zo is het allemaal een beetje gegaan. En de tweede, tweede hits zeg maar, zijn ook in de overige klassen uh, niet uh, verreden. Dan Moesink, dankjewel. Over dus een ernstig, dodelijk ongeluk zelfs... bij het Open Nederlands kampioenschap Zijspan cross in Os. Vandaag gaan we weer verder met het voetbal van vanmiddag. feyenoord Herenveen eindigde in 2-2. Uh, en daar mocht Herenveen uiteindelijk na een uur goed voetbal... toch heel blij mee zijn, omdat ze met negen mensen de wedstrijd eindigde. Na twee rood zomer, via twee keer geel en direct rood voor Smit. Maar zij hielden stand. Uh, Ron Jans staat een beetje onder druk, zou je kunnen zeggen. Had zo'n resultaat misschien wel nodig. Praat daarover na afloop met Joep Schreuder. Vooraf hadden we elkaar gesproken over een mogelijke ommekeer. Die is eigenlijk vandaag wel gekomen, al niet helemaal beloond. Ja, ik heb in de kleedkamer ook gezegd... Uh, we hebben hier meer gewonnen dan één punt. Want uh, we hebben denk ik een uur lang uh, uitstekend uh, gespeeld. Ik vond ons voetballend zeker de eerste helft beter dan, dan Feyenoord. Maar we hadden wel moeite met, uh, met spelfattingen van Feyenoord. En daarna hebben we geknokt met tien man, later met negen man. En uh, ja, dat levert ook uh, extra uh, vertrouwen op, denk ik. Is dat iets wat je hoopt of iets wat je verwachtte? Ah, ja, ik heb van tevoren gezegd van uh, jongens, ik vind gewoon dat wij een hartstikke leuke elftal hebben. Vinden jullie dat ook? Ja, ik zeg maar, dat kunnen we allemaal wel vinden. We moeten het laten zien en we moeten een keer omkeren. Dan moet, vandaag moet je het laten zien. Heb geen angst en durf te voetballen. Nou, we hebben gevoetbald en uh, op het eind ben je hartstikke blij met 2-2 met omdat je met negen man komt te spelen. Maar we hebben ook gestreden en dat, uh, dat doet een trainer deugd. En volgens mij was het ook hartstikke leuk om naar te kijken deze wedstrijd. Ben je boos op een scheidsrechter? Nee. Vond het terecht uh, twee keer geel van zomer? Uh, ja, want uh, de eerste gele kaart van Ramon Zomer was duidelijk vasthouden. Het was uh, 100% geel. En de tweede dus op de middenlijn was wel lichtjes. Maar vasthouden is geel. Dus uh, je brengt de scheidsrechter in de, in de verleiding. Dan hoop je nog dat, uh, uh, ja, uh, dat, uh, dat Brahma mededogen heeft. Maar dat uh, had hij niet. En, en Van Smit, Van Doken, heb ik gehoord, was ook terecht. Wat, wat, wat zou dat zijn? Is dat overdrive, weet je wel? Te, te graag willen bewijzen? Nou, ik heb net even met hem gesproken. Het was niet zo makkelijk, want hij zat helemaal met de kop naar beneden. En hij is 18 jaar en hij is zo, zo gretig. En hij is er nooit op uit om iemand te raken. Maar hij raakte schaken, hij ging voor de bal en het was wild. En daardoor was Rood, denk ik, ook terecht in deze situatie. Ja. Conclusie ook, 2 uit 4, dat is te weinig. Maar met perspectief, moeten we het zo zeggen, de start van de Eredivisie? Ja, ik heb wel een paar keer gezegd, uh, 4 uit 4 was eigenlijk heel, uh, heel redelijk geweest... uit deze serie en uh, de wedstrijd tegen NEC. Daar denken we nog uh, regelmatig aan terug. Maar die punten die krijg je niet meer en uh, nu moet je vooruit. En dit uh, biedt absoluut uh, perspectief. Briefjes op dit moment in de Bekavel. De Wall Street Shuffle uit 1974 van 10cc. Opnieuw een tegenvalletje voor Bert van Marwijk... na het eerdere afvallen van Robben en Affalay. Eerder vandaag maakte ook Nigel de Jong bekend... dat hij niet bij het Nederlands al zit... voor de wedstrijden tegen San Marino en Finland. Ook Rafael van der Vaart heeft zich zojuist afgemeld. Hij heeft een hamstringblessure opgelopen vandaag... in de wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Overigens 1-5. Dus ook geen van der Vaart bij het Nederlands aftal. Grote, mooie slotklim in de Vuelta, Gio Lippens. Hebben de klassementsmannen zich voor ingenesteld? Ja, die hebben zich allemaal voor ingenesteld. Dus ze hebben het allemaal knap moeilijk. Want je ziet Joaquin Rodriguez in zijn rode trui. Wijd open gerit, zie je toch wel. Leiden, terwijl we nu weer een aanval krijgen van Vincenzo Nibali. Die heeft het zojuist ook al geprobeerd. Een spervuur aan demarages, kun je wel zeggen. Rein Tarame heeft het geprobeerd. Michele Scarponi, Sergio Pardilla. Ook een goede man die hoog in het klassement staat. Kevin Seeldraaiers. Jurgen van der Broek. Ze zijn allemaal hebben ze geprobeerd om weg te rijden. En als je dan kijkt naar die man in die rode trui... ja, daar zit hij niet helemaal lekker hoor. Uh, Joaquin Rodriguez. Hij heeft uh, Wout Poels daar uh, in het wiel zitten. Dat dan wel weer. Wout Poels dus gewoon in het wiel van de leider. Bouke Mollema zit daar nog in de buurt. Maar uh, Rodriguez die zou je toch eigenlijk wat meer naar voren verwachten. En we hebben een ier aan de leiding. Daniel Mate Niet de mooiste klimmer hoor. Als je naar hem kijkt qua stijl. Hij schokschoudert. Hij zit wat gedrongen op die fiets. Hij heeft nog vier keer kilometer te klimmen en krijgt zometeen gezelschap van Vincenzo Nibali. Hij was een beetje kleurloos, Nibali. Hij was een beetje de minste van alle grote mannen in deze Vuelta. Hij liet nog niet zien wat hij vorig jaar allemaal liet zien toen hij de Vuelta won. Maar nu lijkt hij dan in ieder geval in staat om weg te rijden daar bij die koplopers, bij de eerste klasse mensmannen. Eens even kijken wie daar verder bij zit. Kruiswijk zit in ieder geval ook nog in de eerste grote groep waar Scarponi bij zit. Waar we ook uh, Mencho of nog voorin zien zitten. En dan zien we ook dat het er allemaal nog aardig uit elkaar geslagen wordt. Wie zijn hier er vandoor gegaan uit dat groepje? Is dat opnieuw Kevin Seeldraaiers? Jawel, het is Kevin Seeldraaiers die opnieuw is weggereden. Samen met die Sergio Pardia. Zij rijden achter Daniel Martin aan. Proberen het gaatje te dichten met die koploper. Met die ier die zojuist ook nog even gezelschap had van Nicolas Roach. Toen hadden we ineens twee ieren op kop. En nu gezelschap heeft gekregen van Vincenzo. Nibali twee man aan de leiding. Dus uh, we hebben die Ier, die Daniel Martin aan de leiding. Samen met Nibali. Daarachter dan uh, Seildraaiers in elk geval. En Pardilla. En daarachter dan de groep met de favorieten. Met daarbij in elk geval Bouke Mollema, Steven Kruiswijk en Wout Poels. Radio 1. Het NOS journaal. Eén minuut over half sessie. Zijn de hoofdpunten met Mariel Acheman.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 De groep fietsers kwam uit Valkenburg... maar verder is er over de identiteit van de slachtoffers nog niets bekendgemaakt. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Iemstra. In het westen van het land, en op de warren is het droog... in het binnenland trekken nog altijd buien over. De meeste buien trekken de komende uren weg naar Duitsland. Vanavond kan er nog een enkele overtrekken. Vannacht zijn er opklaringen. En ook dan is er nog steeds kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind neemt wat af en de temperatuur daalt naar een graad of 11.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 We krijgen dan te maken met het restant van tropische cycloon Irene, of Irene. Dat komt bij IJsland te liggen en dat levert bij ons een weersverbetering op. Droog, wat zon en temperaturen geleidelijk boven 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen de afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Leerdam en Gorkum... En bij Utrecht is een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er staat daardoor bij Utrecht 3 kilometer. Bij knooppunt Rijnsweert is de rijstrook daardoor dicht. Sport Radio NOS, op NOS Radio, langs de lijn. We gaan naar de Grand Prix wegrace 125cc in Indianapolis. Hans van Lozenoort. Ja, die 125cc motorfietsjes, ja, die, die verzuipen toch eigenlijk een beetje... dat op die hele grote betonbak waar normaal gesproken de grote dikke auto's rijden... in de in die klasse in, uh, in de buurt van Indianapolis is dat. En ja, daar ziet op dit moment ook uh, teambaas Gorgen Martinez... tot zijn grote tevredenheid dat Nico Terol de leiding heeft in de wedstrijd... en met nog zes ronden te gaan deze race waarschijnlijk ook gaat winnen. Want ja, een van de grootste concurrenten, Johan Zarko, die is een stuk teruggezakt worden. Fransman is een paar keer de controle over zijn motor kwijt geweest. Brak gevaarlijk weg. Ook een keer over de curbstones kon hij... De machine maar net onder, uh, onder controle houden. Weer, weer terugpakken en op de baan zetten als het ware. En ja, Zarko op dit moment in zevende positie. Op de tweede plek rijdt uh, Vinales de Spanjaard gevolgd door Cortese. Die twee weken geleden in Brno in Tsjechië zijn allereerste Grand Prix wist te winnen. De coureur uit Duitsland en Jasper Iwema. Ja, die komt niet veel verder meer. Die rijdt op de achttiende plek. En als hij nog punten wil pakken voor het kampioenschap. Is hij nou toch een beetje afhankelijk van het uitvallen van zijn concurrenten. De vrouwen lukte het gisteren wel, maar de Nederlandse hockeymannen lukte het vanmiddag niet om de Europese titel uh, in Duitsland te veroveren. Tegen Duitsland. Duitsland was dus in eigen land met 4-2 te sterk voor de Oranje-mannen. Nederland liep vanaf de eerste minuut letterlijk een beetje achter de feiten aan. En Gerard de Groot ging vlak na de wedstrijd op zoek naar de verklaring bij de bondscoach. Paul, mag ik even een snelle reactie van je zo kort na afloop van toch een zeer teleurgestelde finale, teleurstellende finale? Ja, het resultaat is teleurstellend Gerard, als je hier verliest, dat, dat, was, niet, dat was niet de bedoeling. Uh, ik vond het spelbeeld was, was toch wel, was wel leuk, was wel goed. Alleen vandaag de uitvoering was niet ons beste niveau. En de Duitsers hadden ook nog eens een extra versnelling. Dus we zijn bij Vlagen zijn we er uh, uh, aangekomen, maar we zijn niet over hun niveau heen gegaan. Je hoort door die vroege treffer al na één minuut van het cellen... ...wordt eigenlijk je hele spelplan in duigen gegooid. Nee, juist niet, want eigenlijk deed het ons niks. Uh, ook al kruiden we twee tegen, uh, dat deed ons eigenlijk niks. Want uh, wij zijn, zoals gezegd, we willen altijd vijf goals maken. En daar, hadden wij, uh, daar hebben zij uh, te goed voor geverdedigd en gespeeld. En ons tempo was uiteindelijk, uh, en onze uh, beslistheid was allemaal te laag. Maar nou, je viel wel erg vroeg, hè? Ja, maar valt een keer de eerste of de laatste minuut, dat maakt niet uit. Uh, liever maar de eerste minuut. Ik had zelfs gedacht, nou... Dat zijn we tenminste, dat is duidelijk. Misschien gaat het nu sneller naar boven. Maar dat ging het ook wel. Alleen de Duitsers hadden vandaag een erg hoog niveau. Uh, en wij kwamen bij Vlagen uh, tegen dat niveau aan, maar niet overheen. Na de 1-1 kwam je er even aan in de buurt en ook na de 2-3 van de Nooier. Hè? De ja. Nederlandse doelpunten gaven een beetje hoop op dat moment. Ja, dat was wel een fase bij die, uh, die 3-2. Dat vond ik wel een fase dat... Uh, dat, wij, uh, dat ik Nou, die 3-3 zit er echt wel in. Maar uh, we hebben weer wat corners gehad. En ik moet zeggen, de corner verdienen is ook een kunst. Deze is erg goed. Wij ook overigens, want zij hebben ook veel corners gehad. Alleen uiteindelijk uh, uh, ja, is het uh, muntje hun kant opgevallen. Te vroeg voor een analyse op dit moment al van dit Europees kampioenschap? Uh, nou, ik keek echt analyse, niet. komt het op een ander moment. Maar uh, ja, je kan rustig zeggen, we waren er nog net niet klaar voor. Om, uh, want er is toch een verschil tussen finale spelen en uh, goud halen. Dat is gewoon een groot verschil. En dat, is, dat lijkt niet zo, maar dat is het wel. Duitsland is al langer een ploeg. Ja, ze hebben, dit is het ploeg wat uh, WK-goud, uh, uh, Olympisch goud. Uh, vorig jaar of twee jaar geleden op de WK uh, waar hadden ze zilver. Dus het is een ploeg wat, uh, en wij zijn natuurlijk een ploeg in opbouw. En dan wil ik het allerhoogste. En dan wil ik gelijk in één keer. En dan, we zijn nu tot stilstand gebracht. Je weet wat je te doen staat, dus? Hey, we hebben een behoorlijk programma. Ik weet precies wat we gaan doen, Gerard. Ja. Oké, okay, uh, succes daarmee, okay, Paul. Dankjewel. je wel. Paul van Asterbonskoos van de hockeymannen meteen door naar Eindhoven. PSV Excelsior tweede helft, Bas Tegeler. Die tweede helft was nauwelijks een minuut op gang. En Toy zette zijn hoofd tegen de bal uit een vrije schop van Strootman. En kopte de 2-1 achter doelman De Ruiter. En zo heeft PSV de voorsprong weer verkregen. Heel vroeg in de tweede helft die nu drie minuten op gang is. Maar er hoort nog één zinnetje bij. En dat zinnetje is dat Alberg zo even alweer de enorme kans miste om de gelijkmaker achter Isaacson te schieten. Stond vrij voor het doel. Ongeveer het hoogte van de penalty Krijgt de bal vanaf de rechterkant. Maar jaagt hem vervolgens over het doel van Isaacson. Waarmee maar is aangegeven dat Excelsior weliswaar tegenhoudt en achteruit loopt. En de ruimtes klein houdt. Maar dat het nog niet verslagen is. Ook niet als het hier in Eindhoven dus door die goal van Toivonen op een 2-1 achterstand is gekomen. Oh, even kijken. Wordt het 3-1 nu. Lens weg, Lens weg, Lens weg. Bal blijft liggen van Mertens. Mertens, 3-1. En daarmee beslist PSV, gevoelsmatig althans, de wedstrijd in een hele korte tijd naar rust. 46e minuut, 2-1. Mertens, 49e minuut, 3-1. Gio Lippens met de slotklim en de slotkilometer, Gio. Een uh, sensationele slotklim, dat kunnen we zeggen. Want de leider is in de problemen. Joaquin Rodriguez heeft gezelschap gekregen van Daniel Moreno. Zijn trouwe knecht, de man die ook tweede staat in het algemeen klassement. Maar we hebben een kopgroep, een aanval van Bradley Wiggins. En in zijn wiel Bouke Mollema. Bouke Mollema gaat gewoon goed mee in die slotklim. Dan zit Kobo daar nog bij. Kijken we naar Nibali, Daniel Martin. Die uh, al eerder gedemareerd is en teruggepakt is... door de het groepje Jurgen van der Broek zat er ook bij. Maar die heeft moeten lossen uit dat groepje met Bouke Mollema. En ik kijk nu naar de leider in de wedstrijd. Naar de Spanjaard, dus Joaquin Rodriguez. Die daar in het gezelschap van die Moreno rijdt. En die zelfs Kruiswijk heeft moeten laten gaan. Want ook Kruiswijk moest lossen uit die eerste groep. Samen met Maxime Monfort, met Mikkel Nieve, met Chris Anker Seurensen. Ze konden allemaal het tempo niet bijhouden. Van onder andere Bradley Wiggins. Want die is echt wel van plan hoor. Hij werd niet helemaal serieus genomen de laatste dagen. Iedereen zei, nou, Wiggins, hij maakt toch misschien wel een beetje een fletse indruk in deze Vuelta. Niet de grote favoriet, maar wat hij vandaag laat zien is toch wel uh, groots hoor. En dan kijk ik van boven en dan zie ik dan Mollema in het uh, wiel zitten. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Dan zien we daarachter Kobo rijden, ploeggenoot van Menchov en Sastre. Hij er dus wel bij. Dan is het uh, Nibali en die Daniel Martin en Christopher Froome. Die haakt nog net eventjes aan. Dat is de man, de ploeggenoot van... Uh, Bradley Wiggins. Bradley Wiggins die het tempo maakt aan kop. En Froome die met de moed der wanhoop die kan uh, volgen. We zitten in de slotkilometer uh, zo'n beetje toch. van deze klim. We kijken nu naar uh, de finale van deze etappe. En dan ben ik benieuwd of Mollema er misschien nog een sprintje uit kan gaan persen. Want we zitten echt in de laatste honderden meters. Mollema moet dat kunnen. Liet gisteren ook een heel mooi sprintje zien. Toen ging die uh, op het slot uh, toch nog eventjes uh, de belg van de broeken voorbij. En dan kijken we naar de sprint. En dan kan Mollema tempo niet bij benen en is het toch Daniel Martin die duidelijk de snelste benen heeft. Zo was het een tijdje geleden vorig jaar dacht ik in de ronde van Paulen ook. Toen was het ook Daniel Martin voor Mollema. Nu opnieuw Daniel Martin, Mollema, dan Kobo, dan Wiggins en dan Christopher Froome die daar over de streep komt en dan op een seconde of tien daar komt Vincenzo Nibali over de streep en dan heeft de man in de rode trui lijkt het erop houd pols die komt daar ook nog keurig binnen. Die finisht op een seconde of vijftien en dan ben ik benieuwd waar Waar Joaquin Rodriguez zit. Die moet daar dan in de verte aankomen. Daar komt hij aan. 200 meter nog voor Rodriguez. Hij gaat kostbare tijd verliezen. En hij gaat ook zijn rode trui ongetwijfeld verspelen. Straks de klassementen. Maar wel een mooie overwinning voor Daniel Maarten. Net voor Bauke Mollema. Is PSV los tegen Excelsior Bas? De wedstrijd in de mum van tijd beslist, van, want het is 4-1 geworden. De derde goal van deze middag van Dries Mertens, die profiteert nadat Excelsior even met wat meer mensen dan gebruikelijk op de helft van PSV verschijnt. Balverlies leidt, dan komt er één grote bal overheen. Mertens ontsnapt aan zijn tegenstander, ja zo snel, niet meer te achterhalen. Komt vanaf de linkerkant het strafschopgebied binnen. Voor het doel staat nog Labiat. Iedereen verwacht eigenlijk dat hij de bal breed schuift. Maar dat doet hij niet. Hij schuift dan gewoon zelf onder de ruiten door. 4-1. En zo zet PSV wel heel snel orde op zaken. Het begin van de tweede helft. 46e minuut, 49e minuut, 51e minuut. Drie goals. Eén van Teufel en twee van Mertens. Het is 4-1. Het is gedaan ook meteen in Eindhoven. Goal. In Engeland is Manchester City weer de koploper. City declasseerde vanmiddag Tottenham Hotspur op eigen veld. Het werd 1-5. Grote man was Edin Zeko. De Bosniërs scoorden maal. Hij profiteerde onder meer twee keer van een voorzet van nieuweling Nasri... die deze week overkwam van Arsenal. Minder goed nieuws kwam er van een Nederlander, Galerich Nigel de Jong. Hij kon al niet aan de wedstrijd beginnen vanwege een enkele blessure... Hij heeft zich inmiddels ook afgemeld voor de EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. En dat geldt ook voor Rafael van der Vaart, die in de slotfase uitviel met een hamstringblessure. Fulham, de ploeg van Martin Jol, verloor de uitwedstrijd bij Newcastle United met 2-1. Leon Best zette Newcastle op een 2-0 voorsprong. In de slotfase deed Dempsey nog iets terug voor Fulham. Het was de eerste keer dat de Nederlandse doelman Tim Krul deze competitie werd gepasseerd. En vandaag werd ook bekend dat Joel Oudhuis Grigera naar Fulham haalt. De Tsjech is op een zijspoor geraakt bij Juventus. En is nu in Londen om medische keuring te ondergaan. Half uur geleden is de topper tussen Manchester United en Arsenal begonnen. Het staat daar 2-0 voor Manchester United door doelpunten van Welbeck en Ashley Young. Gaan we naar de Bundesliga, waar Mainz de kans liet liggen vanmiddag... om zich in Duitsland weer bij de koplopers te voegen in de uitwedstrijd tegen Hannover 96. bleef Mainz steken op een 1-1 gelijk spel. Daarmee blijven Bayern en Werder Bremen de koplopers in de Bundesliga... met ieder 9 punten uit 4 wedstrijden. Bayern won gisteren, zonder de geblesseerde Robbe, ook al afgemeld... en met 3-0 van Keizerslauteren. Mario Gomez was daar weer eens de grote man met 3 treffers. Bremen verloor, of won uiteraard met 2-1 gisteren van Hoffenheim. En dan is er nog een club die ook op 9 kan komen, dat is Schalke Ul. 4, moeten ze thuis gaan winnen van Borussia München Gladbach? Schalke is om half zes begonnen met Huntelaar, natuurlijk. Maar het staat 0-0 na 13 minuten. Geen voetbal dit weekend in de Serie A vanwege een staking. De Spaanse competitie is dit weekend wel weer begonnen. Real Madrid komt daar vanavond om acht uur voor de eerste in actie. Zaragoza is dan de tegenstander. En trainer José Mourinho deed vandaag zijn beklag over de manier waarop hij in Spanje behandeld wordt. De Portugees vindt dat hij gezocht wordt. Met alle stenen die naar mijn hoofd worden gegooid, kan ik een kasteel bouwen, dus Mourinho vandaag. Begin deze week werd bekend dat de Spaanse Voetbalbond... een onderzoek instelt naar de misdragingen van Mourinho... in de Supercup-wedstrijd in Spanje tegen Barcelona. Catalanen beginnen morgen trouwens aan de competitie... met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. En dan kijken we ook nog even in België... waar de klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht in een gelijkspel... eindigde werd 1-1. Anderlecht stelde dat punt pas in blessuretijd veilig. Jovanic scoorde toen voor de ploeg uit Brussel. Die toch zou denken, hadden we maar... want eerder in de wedstrijd had Anderlecht twee penalties gemist. En zojuist bij Manchester United tegen Arsenal. 3-0 geworden. Derde doelpunt voor je na de werd gemaakt door Wayne Rooney. Zware tijden voor Arsene Lenger. We gaan weer eens naar Hans van Lozenoor, de Grand Prix in Indianapolis. Ze worden nu afgevlachte coureurs in de 125e C-klasse. Nicolas Terol is binnen, hij heeft zijn zesde overwinning van dit seizoen in de wacht gesleept. Hij vergroot zijn tussen, in de tussenstand van het kampioenschap, zijn voorsprong natuurlijk op de tweede man. Tweede is geworden Maverick Vinales, zijn landgenoot. Die zat er heel kort achter, wat in vergelijking met Cortese, want ze kwamen bijna naast elkaar over de streep. Met Sergio Cadea in vierde positie, vijfde Sarko, zesde Vasquez. En het wacht is natuurlijk op Jasper Iema. Die zal waarschijnlijk net geen punten gaan halen. Kom al 16 zestiende door in de vorige ronde want er was nog iemand uitgevallen. Maar ook nu geen punten voor de Nederlander. Dat is jammer. De reis naar Indianapolis hij moet hem, de terugreis naar Nederland in ieder geval met lege zakken aanvaarden. Jammer. De zestiende plek net geen punten voor maar het is de meest beroerde positie die je natuurlijk als motorcoureur kunt, beha kunt behalen. Nicolas Terol wel blij. Hij gaat juichend over de banking met zijn motorfiets op dit moment. De Spanjaard. Hij heeft de grote de prijs van Indianapolis gewonnen voor z'n landgroep finalis en voor Cortese. Nou, We naar de Vuelta... waar Bauke Mollema niet de etappe won, Gio. Maar... Ja, maar, maar, maar. Grote sensatie daarboven op uh, die top van La Covertia. Want uh, hij gaat aan de leiding in het uh, algemeen klassement. Ongelooflijk, de rekenmeesters die hebben het uh, toegeslagen. Die zijn even druk bezig geweest. Want natuurlijk hadden Mollema en Martin een klein beetje voorsprong op uh, de rest. Mollema had ook een uh, flinke voorsprong op uh, Rodriguez. Dat was de man in de rode trui. En al dat rest en het verrekenen van de bonificatieseconde. Want Mollema pakte 12 bonificatieseconden met die tweede plek. Kregen we kregen ineens het resultaat dat Bauke Mollema in na de negende etappe van de Vuelta aan de leiding gaat. Hij mag dus zometeen het podium op. Die rode trui aantrekken. En dat is toch veel meer dan hij zelf verwacht zou hebben. Hij stond zo mooi in het algemeen klassement op die achtste plaats. Maar nu staat hij gewoon bovenaan met de tijdrit van morgen in het verschiet. Het verschil is niet groot ten opzichte van Rodriguez. Slechts één seconde. Negen seconden op Vincenzo Nibali. En dan 18 seconden op Frederik Kessiakov, de zweet uit de Astana voor. Weten we ook nog dat Jurgen van den Broek op de vijfde plek staat in het algemeen klassement. Maar dan is het toch sensationeel om te merken dat Bauke Mollema zomaar in een grote ronde aan de leiding gaat. Daniel Martin wint wel de etappe, dat moet gezegd. Mollema was ook al in de Tour op weg naar Pinerolo. Tweede, dat was jammer dat hij toen net niet uiteindelijk als winnaar over de streep kon komen. Nu kon hij hetzelfde gaan denken. Hij kwam hier als tweede over de streep. Voor Kobo, voor Wiggins, voor Froome, Nibali, Tarame, Menti. Zubeldia, Kesiakov. en op de elfde plaats Wout Poels... die dan de tweede Nederlander is in de etappe. Maar ze doen het goed hoor, die Nederlanders. Kruiswijk wat teruggevallen, die had het wat lastig in de finale. Zat in de buurt van Rodriguez misschien net iets ervoor over de streep gekomen. Maar die Poels die ging goed mee, zit in ieder geval uh, bij de top elf. En Bauke Mollema ja, die doet het uitstekend, want die wordt tweede in de etappe... en pakt dus de rode leidersdraai over van Jorquin Rodriguez. Oh, oh. Wat een goal! De eredibusie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in de Kuip in Rotterdam, waar Feyenoord tegen Veen eindigde in 2-2. Bij de rust tot het 1-1 door een minutenpenalty van Dost voor Veen en Fer. Na de rust 1-2 Assaidi en 2-2 Cabral. Daar waren twee rode kaarten, beide voor Veen. Ramon Zomer in de 64ste minuut. Na twee keer geel en Doker Smit in de 80ste minuut. Waar hij stond nog maar koud in het veld. Ereveen stond door die twee gooie kaarten in de laatste 10 minuten. Dus met negen man. En Feyenoord ging vol overgave op zoek naar de overwinning. Maar dat was dus te vergeefs. Ronald Koeman geeft antwoord op de vraag... of zijn ploeg iets te verwijten valt in de laatste fase van de wedstrijd. Ja, misschien in een aantal momenten. Maar aan de andere kant denk ik dat we...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 Nou ja, je kunt, het, uh, je kunt het nog een keer zeggen, maar uh, als, uh, als Ver die beslissing neemt en genomen heeft en, en, en die kans uiteindelijk krijgt en de club dat accepteert, dan kan ook een trainer uh, hem niet tegenhouden. Het zijn nog een aantal dagen dus uh, en er gebeurt wel vaker dat, uh, dat in de laatste uren er nog iets gebeurt. Het zou heel pijnlijk zijn, want ja, dan is het moeilijk om je daar nog uh, op te kunnen richten of, of zelfs weer iemand te halen. Laten we niet hopen, maar ja, in de voetbalrij is alles mogelijk.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 op het einde ben je hartstikke blij met 2-2 met omdat je met negen man komt te spelen. Maar we hebben ook gestreden en dat, uh, dat doet een uh, trainer deugd. En volgens mij was het ook hartstikke leuk om naar te kijken deze wedstrijd. En net als zijn collega bij Feyenoord kijkt ook Jans angstig uit... naar de sluiting van de transfermarkt. De ACI die zou namelijk best nog wel eens kunnen vertrekken bij Herenveen, Maar ook Ron Jans weet, angst is een slechte raadgever. Ik hoorde gisteren iemand zeggen met een heel mooi woord ervoor. Dat was uh, de nationale hockeycoach. Je hebt, uh, je hebt angst en je hebt uh, liefde. Nou ja, we kunnen maar beter liefde. Liefde betekent dat we hem graag erbij willen houden. Kunnen we hem af en toe knuffelen als hij goed speelt. Oh, liefde. Dan gaan we naar FC Groningen. AZ werd 0-3, 0-1, 4-gever heel snel al. En in de eindfase om en LM 0-2, 0-3. AZ gaf met die ruime overwinning in Europa League... vanaf afgelopen donderdag 6-0 tegen Adelsoend. Het werd dus vandaag een prima vervolg. Qua resultaat was trainer Gert-Jan Verbeek tevreden. spel kan nog een beetje beter. Wij willen gewoon graag domineren. We willen graag goed positiespel spelen. Want dat is voetbal. Voetbal is eigenlijk alleen maar leuk als je de bal hebt. Nou ja, en die hadden we vandaag te weinig. En als we hem hadden, schoten we hem heel snel weg. Nou ja, dan ben je overgeleverd aan de grillen en rollen van een tegenstander... Ja, daarin uh, moet je het alweer verdedigen. Uh, dan moet je gedisciplineerd doen. Dat hebben we wel gedaan. Hè, want ondanks dat uh, heeft Groningen niet veel kansen gecreëerd. Uh, uh, alleen maar heel veel opportunisme. En dat was niet genoeg uh, om, om het doelpunt te maken. En door die goede resultaten staat AZ na vier wedstrijden drie keer gewonnen. Met negen punten op de derde plaats. En dus zou Verbeek alweer kunnen gaan dromen van een mooi seizoen? Nou, Dat dromen en, en in de toekomst kijken laat ik mooi aan jullie over. En aan de kijker. Uh, die mogen dat doen. Wij uh, gaan het uh, bekijken van wedstrijd tot wedstrijd. Uh, het feit is dat we vleden jaar na vijf wedstrijden drie punten hadden, zijn we vierde geworden. En we hebben nu na vier wedstrijden negen punten. Dus we hebben een voorsprong genomen op vleden jaar. <laughs> Dromen zijn bedrochtig, zong uh, ooit eens een keer een bekende zanger in Nederland. En ook AZ-supporter, overigens de goal van Nick Viergever, was de snelste tot nu toe in de competitie. Na 45 seconden stond het al 0-1, dus 1-0 voor AZ. En dat had met name gevolgen voor FC Groningen. We wilden die wedstrijd goed beginnen. We wilden goed uit de startblokken komen. En als je dan direct al na 45 seconden met 1-0 ja dan weet je dat het een middag zal worden... Waar, ja, die we van tevoren niet zo hadden bedacht. Zij Pieter gaat dus, de coach van de Groningers. De graafschap tegen ADO Den Haag werd 0-3. Bij de rust 0-1 door Radoslavjevic. 0-2 voor Hoek, 0-3 van Duinen. Na vier wedstrijden eindelijk dus een overwinning... voor de verrassing van het vorige seizoen, ADO Den Haag. Het wint voor eerst dit seizoen en dat werd tijd ook volgens trainer Maurice Stijn. Ja, dat is waar. En dat, dat hoop je dan door, door goed voetbal... Door, door in ieder geval op de manier te spelen zoals ik dat voor ogen heb. Nou, en als dan het resultaat meezit, dan moet je soms een beetje geluk hebben. Maar dat, uh, nou, soms dwing je dat ook een beetje af, krijg je loon naar werken. Ja, het ging dus wel met horten en stoten bij ADO. Met name in de eerste helft liepen de spelers behoorlijke schade op. Ik kwam wel de kleedkamer in en in de rust leek het een uitzending van mesje. want <laughs> het zag allemaal bloed en, uh, en blauwe ogen. En, uh, maar ook dat weet je als je bij de graafschap speelt. Dat, uh, dat, uh, dat is uh, hotse, knotsen en knallen. Maar uh, jongens hebben het goed gestaan, dus ik uh, ben trots op ze. En een van die spelers die geblesseerd raakte was Alexander rado -Savdevic. nadat hij 1-0 maakte. Hij kwam hard in aanraking met de paal. De Sloveen vertelt wat er precies gebeurde. Ik weet dat Wesley de bal we Hij bol. het voorzetten en ook... I go, I go there and I was at the right uh, time at the right uh, position, you know. But uh, I couldn't, I couldn't. Uh, uh, after the hitting the ball I couldn't stop it, you know, so I hit the post. But as I said, you know, it was worth it for the goal, you know. <laughs> Slovense LOE-cursus gehad. je wilt doen voorzet, zei uh, Rado Savevich. Het ging over Wesley Verhoek. Ik schoot de bal binnen, maar kon daarna niet meer stoppen. En knalde tegen de paal. Het was het allemaal waard. De eerste diagnose luidt trouwens dat uh, Rado dus niets heeft gebroken... en dat hij komend weekend weer mee kan doen met de nationale ploeg van Slovenië. Dan nog even naar de graafschap. De 3-0 overwin, of 3-0 nederlaag, sorry. Is wat uh, trainer Andries Ulderink betreft ja, een incident? Ja, nou goed, als je de eerste drie wedstrijden neemt... vind ik dat we een aantal keren hele aardige fases uh, hebben gehad. Um, de, dus wat dat er gaat, uh, ja, is dit de eerste keer dat we zo uh, van het veld afstappen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het een incident. Incident. Dat was uh, wedstrijd 3 van vanmiddag. Waren er waren al vijf al eerdere wedstrijden dit weekend: Ajax Vitesse 4-1. Twente VVV 4-1. Utrecht Roda 3-1. NEC Herakles 2-1. RKC NAC 2-1. En de laatste, wedstrijd 9, is PSV Excelsior Bastiglijk. Het is 4-1 voor PSV na het Dikke Uren. Het had uh, eigenlijk al bij meerdere momenten 5-1 kunnen zijn. Uh, eerst Lens, die een behoorlijke kans net naast schoot. Vervolgens Mertens. Met een prachtig schot waar de ruiter nog een hand tegen kreeg. En vervolgens weer Lens die zich met vallen en opstaan langs twee tegenstanders wurmde. Maar uiteindelijk de bal via de kluts naast zag gaan. PSV had dus nog meer aan klantenbinding kunnen doen. Is behoorlijk op stoom gekomen met name dus in het begin van de tweede helft. In vijf minuten tijd drie goals. Eén keer Toivonen, twee keer Mertens. Metters die de scoren na een half uur ook al openen met die merkwaardige vrije schop van 35 meter die, die ineens in de kruising achter de ruiter schoot. Ja, daarmee is de wedstrijd gespeeld. Heeft PSV de schaapjes op het droog en kan het alleen nog maar het publiek wat meer vermaken in de hoop dat er nog vroeg of laat wat extra goals vallen. En zoals gezegd, dat zou maar zo kunnen, want PSV lijkt niet van zins om het bij deze vier treffers te laten. En ja, als PSV vandaag dik wint, dan kan het AZ op de ranglijst ook gewoon weer voorbij. En kan het inderdaad gewoon weer derde staan na vandaag. Nu is het weinand. en trouwens, die de bal al één keer probeert door te geven op Lens. Daar zit nog net Alberg tussen. En dan gaat de bal over de achterlijn. Dat levert PSV al de dertiende hoekschop op in deze wedstrijd. Na 66 minuten hebben de Eindhovenaren een uh, voorsprong genomen... die Excelsior niet meer gaat inhalen. 4-1. Breng bij de stand in de Eredivisie na vier speelrondes. Twente de volle winst, 12 punten uit vier wedstrijden. Ajax staat tweede met tien punten. En PSV en AZ zouden dus op 9 punten komen... als PSV gaat winnen van Excelsior, waar niemand meer aan twijfelt. Feyenoord staat dan vijfde met acht punten uit vier wedstrijden. Onderin de graafschap 2 punten uit vier wedstrijden. Geldt ook voor VVV en Heerenveen, twee punten dus. Excelsior en NAC blijven staan op 1 punt. Excelsior ervan eh, uitgaan dat het daar 4-1 wordt. Minimaal wordt dan sluiten zelfs. En dan nog even twee wedstrijden en divisie lager. De Jupiler League FC Volendam tegen Go Ahead Eagles eindigt in 2-2. Almere City won andermaal met 4-1 van AGOVV. AGOVV staat samen met Veendam nog op 0 punten uit 4 helemaal onderaan. Almere City staat nu derde, heeft 9 punten uit 4 wedstrijden... en kent alleen nog Zwolle met 10 uit 4... en het toch ook wel verrassende Eindhoven met 12 uit 4 boven zich. Dat nou, geldt natuurlijk eigenlijk niet voor deze uitzending, Let it's all oh, over. Okay, maar nee, de nee. Dave Clark 5 zorgde het 40 jaar geleden al. Net zo oud dus langs de Ja, op, precies. Hiervan. Het was toch van een hek al een uh, puber die... Dat is van, gauw, al, ja. van deze. Einde van deze uitzending. Vanavond om 10 uur is langs de weer met Robert Meder. Zometeen de collega's van het lange uitgebreide NOS Radio 1 Journaal. En de collega's van de VPRO met plots voor de afloop ook van de wedstrijd tussen PSV en Excelsior. Gertig avond.